Op verschillende plaatsen is gisteravond windkracht 9 gemeten. Op Vlieland zelfs windkracht 10. In Leiden werd door de harde wind een woonboot tegen een brug geblazen. En in Den Haag belandde een omgevallen boom in enkele voortuinen. In Amsterdam viel een boom op een treinbaan.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 De komende ochtend rijden er toch nog geen treinen tussen de stations Groningen en Groningen Europa Park. Het was de bedoeling dat daar vanaf 7 uur weer werd gereden, maar vanwege een verzakking van het spoor gaat dat niet door. Eerder deze week zijn bij wegwerkzaamheden aan de ringweg van Groningen al delen van het spoor weggezakt. Woensdag heeft ProRail geprobeerd het spoor te herstellen, maar dat is niet overal gelukt. Volgens een woordvoerder ontstond tijdens dat herstel opnieuw een sinkhole.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 Het weer in Groningen geldt nog code oranje vanwege storm Kannel. De wind neemt langzaam af en in het noorden en oosten valt nog wat regen bij een graad of 7. Morgen begint bewolkt, later een stuk droger en ook vrij zonnig dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. There's so much that you just don't see, but it